Zoals verwacht heeft de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, de parlementsverkiezingen gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en Ardern's Labour Party staat op 49 procent, zegt de kiescommissie. De oppositie, de National Party, staat op 27 procent. En dat zou betekenen dat Labour meer dan de helft van de zetels krijgt in het parlement. En dat Ardern zonder hulp van anderen kan gaan regeren. De Franse politie heeft nog eens vijf mensen aangehouden in verband met de aanslag op een leraar gisteren in een voorstad van Parijs. Volgens Franse media gaat het onder meer om ouders van leerlingen van de school waar het slachtoffer les gaf. Vier familieleden van de dader zaten al vast. Het zou gaan om een 18-jarige Tsjechen die kort na de aanslag werd doodgeschoten. Slachtoffer, Een 47-jarige geschiedenisleraar werd op straat met een mes onthoofd, vermoedelijk omdat hij bij een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten over de profeet Mohammed had laten zien. Azerbeidzjan en Armenië beschuldigen elkaar opnieuw van het schenden van de wapenstilstand in Nagorno-Karabakh. Daar werden vorige week afspraken over gemaakt. Volgens Azerbeidzjan kwamen bij een Armeense raketaanval op een woonwijk in de stad Ganja 13 burgers om het leven. Er zouden 40 gewonden zijn. Armenië verwerpt de beschuldiging en het zou juist Azerbeidzjan zijn dat zich niet houdt aan de wapenstilstand. Drones van het Azerbeidjaanse leger zouden Armeense woonwijken hebben bestookt en militaire installaties hebben vernietigd. Het weer nog, vooral in het noorden en westen, kans op wat regen, mogelijk ook wat zon en het wordt ongeveer 12 graden. Morgen op meer plaatsen wat regen en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 But we won't find man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 Ja. Uh, de, we krijgen ook nu de periode met de griepinjecties. Doet ja. u daar mee? Uh, zeker. En zeker. wanneer en, en hoe? Een landelijke campagne is dat natuurlijk. Ja. Uh, uh, uh, griep kan verrassend veel lijken op corona. Griep kunnen we goed vaccineren. Uh, in dit geval, dit jaar, is er een vaccin... wat zich richt op vier uh, griepvirussen...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 ...lodige reuring moeten zijn, maar ja, helaas, het is niet anders. Restaurants dicht, kroegen dicht, op het strand is er niets meer te koop... ...geen warme chocolade bij de strandpaviljoens. Het is een ramp voor de, voor de ondernemers. Nee, ja, er zijn nog uh, op, op een paar plekken uh, uh, mogelijkheden om uh, aan takeaway te doen...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 Even vooropgesteld... Ook uh, nog de open, de open blijven. Open, dus overnachtingen mogen worden, worden aangeboden. Ja. Um, ja, en cafés en restaurants zijn dicht. Um, nou, daar wordt in ieder geval door handhaving en de politie natuurlijk goed op gelet. Heeft u wat doen, de handhavers? Die, die, die beoordelen en kijken of zaken open zijn. Nou, we hebben ja. nog geen meldingen gehad dat... Uh,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 just like that sha la la la la la la la la you have grown cast my memory back there a lot sometime overcome thinking back making love in the green grass behind the stadium with you my brand We just to En shalalala hoorde natuurlijk Van Morrison met Brown Eyed Girl. Uh, aan de telefoon heb ik momenteel uh, ons aller Balkenende van de Bruna.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 Nou, zullen we daar dan maar even mee starten? Hè? Ja. ja, want uh, uh, dat boek is zo groot en uh, zo zwaar. Daar moet je ja, een uh, speciale fundering voor maken. Waarschijnlijk wel, want we hebben de aarde van besteld, maar daar weegt 2,5 kilo. Ja. En is uh, uh, 400 pagina's uh, dik. Ja.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 Dat uh, komt ook doordat de scholen er niet zo erg mee bezig geweest zijn. Dat idee heb ik wel. Sommige scholen wel, maar ook een aantal uh, niet. Ja, uh, yeah. uh, dus we hebben nog, we hebben nog steeds uh, een stuk of 20 kinder, uh, kinderboeken geschenken. Dus als er nog uh, kinderboek gekocht wordt, dan krijgen ze die er nog bij. Oké. Okay. Uh, nou, dan gaan we naar de uh, top vijf. Wat meer uitpakken? toch? Ja. Uh, de top. Nou, ik heb hier de top vijf voor me. Ja.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 Dus het is. Uh, wat vind je, als... een aanrader? Uh, wat zeg jij? Vind je dat een aanrader? Mm, nou, ik ben geen koker. Dus... Ik ook niet. <laughs> dat laat ik aan mijn vrouw over. Ja, ik maar ook. Ik, uh, het lijkt me wel. De kookboeken gaan altijd enorm hard in deze tijd. van de Ja, jaren. precies. Dus er is sowieso ja. wel publiek voor, want anders had hij niet op, uh, op vier gestaan. Nee, precies. Inmiddels. En dan krijgen we nummer drie. Ja. Ja, dat is een uh, titel van de vorige top 5 al: Het Zoutpad. Uh, ja, dat is een uh, boek van twee mensen die uh, in een paar dagen alles kwijtgeraakt zijn in hun leven. De huis en een ziekte. En dan gaan ze samen op stap en dan lopen ze de Southwest Coast route in Engeland. Uh, en daar ja, maken ze van alles nog wat mee. En Het zo komen was... ze tot de conclusie hoe ze om moeten gaan met verdriet. En Het de was... natuur helpt daar een handje bij. Ja, heel bijzonder boek. Ja. ja. Nummer twee.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 En hoe lang duurt het? Want ik las net weer dat het wel tot half december kan duren. Dus grijs van Dissel nu weer in de krant. En ja. ja, dat is uh, vreselijk. Niet, nee, dat ja. is niet opwekkend. Nee, zeker niet. Zeker niet. Sjaak, ik, ik bedank je uh, enorm uh, uh, voor uh, ja? deze mededeling over de top 5. Ik graag gedaan. We houden je uh, vast om uh, dat continu te vervolgen. Ja, de even. En uh, ik denk dat ik uh, eventjes binnen binnen stap voor een boek van David. Want dat yes. is toch heel bijzonder? Dat is heel bijzonder. Ja, of je moet het dan van Anki cadeau krijgen natuurlijk. Uh, dat bedoel ik. Ik zal het heel ja. voorzichtig zeggen. Oké. Okay. Bedankt, Pieter. <laughs> ja, jij ook bedankt. Succes verder. Dank je. Ah. Dag, Jaak. Uh, sorry, maar ga je verder met de agenda? Ja, ik ga was... nu door ja, met de goed. agenda. Helemaal goed. Uh, want uh, er is toch wel het nodige te doen, hoor. Ondanks dat bijna alles is afgelast.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 Dat zijn de, de agendapunten die nodig zijn. We kijken even naar een muziekje en dan ga ik iedereen bedanken. u hoorde natuurlijk Sailor met een glas of champagne. Eh, lieve luisteraars, we komen aan het einde van deze twee uur... Eh, Goedemorgen Zandvoort, schuine streep middag. Eh, wilt u het programma nog naluisteren, eh, vanzelfsprekend... dat is aanstaande maandag, dan eh, kunt u gewoon naar de uitzending luisteren... want dan komt er een herhaling van tien tot twaalf uur. Dus dat is aanstaande maandag. En wilt u volgende week nog een keer naluisteren, of de week daarna...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 Love dies on, on the night you burned love. From an early age, I was taught to respect that a broken heart, girl.